5 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Frankrijk heeft de eerste aanzet gegeven voor een internationaal militair ingrijpen in Libië. Boven Benghazi cirkelen Franse gevechtsvliegtuigen om de troepen van kolonel Gaddafi te waarschuwen. En vliegtuigen van andere landen staan klaar om bij te springen. De Libische militairen bij Benghazi moeten zich onmiddellijk terugtrekken, anders worden ze aangevallen. Dat heeft de Franse president Sarkozy in Parijs gezegd... na afloop van een internationale top over Libië. Gaddafi's troepen hebben de hele ochtend opstandelingen in Benghazi beschoten... en ze gebruikten daarbij ook tanks. Bij die aanvallen zijn doden gevallen. Volgens Sarkozy heeft de libische leider daarmee de VN-resolutie van donderdag geschonden. Sarkozy beloofde dat de buitenlandse interventie wordt opgeschort... als Gaddafi de strijd staakt en onderhandelt met de opstandelingen.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 Goedemiddag, het is vijf minuten over vijf. Wij praten straks verder over de sport. We hebben het wielrennen gehad. Matthew Goss heeft de Milan San Remo gewonnen. Um, we gaan straks verder praten over voetbal. Bijvoorbeeld over de Nederlandse clubs in de Europa League. Maar eerst natuurlijk de ontwikkelingen in Libië. Tim Overdiek. Want na de woorden gaan we nu de daden bekijken van de internationale gemeenschap in, maar vooral boven Libië. De internationale gemeenschap zal alle militaire middelen inzetten om het geweld van Gaddafi te stoppen. Dat zei de Franse president Sarkozy een uur geleden, na een topoverleg met 21 andere wereldleiders. De we the leaders la of the League of Arab States the European Union, and U.S. and Canadian representatives met in Paris under the joint chairmanship of France and the U.N. Secretary General. Together, we have decided to ensure the application of the Security Council resolution demanding an immediate ceasefire and an end to violence against civil populations in Libya. En dus er werden twee Franse gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd... het luchtruim van Libië. Um, generaal buitendienst Barry Makko, goedemiddag. Dag. Wij bellen u in Italië waar u de ontwikkelingen in Libië op de voet volgt. Als die Franse gevechtsvliegtuigen boven Libië vliegen... met welke opdracht zijn die piloten daar nu bezig? Uh, de allereerste opdracht die ze hebben is om uh, het luchtruim schoon te houden... dus ervoor te zorgen dat Gaddafi het luchtruim niet kan gebruiken. En dat zou zijn met zijn straaljagers, hoewel dat relatief bescheiden straaljagers zijn, en helikopters. En dat betekent gewoon dat, mocht hij zich daar niet aan houden, dan dreigen die machines gewoon neergeschoten te worden. Maar zijn dat al gevechtsvliegtuigen die inderdaad op die manier al bezig kunnen zijn, indien nodig? Of zijn het vooral verkenningsvliegtuigen die gaan kijken hoe dat luchtruim er precies uitziet? Nou, u moet zien de moderne straaljagers en ik denk dat de Fransen de Mirage 2000 en dan ligt ook de Rafale inzetten. Die hebben allerlei sensoren aan boord, dus die kunnen en verkenningen uitvoeren, eh, daarmee opnames maken, inzoomen en naar de grond sturen of eh, via e vliegtuigen dan wel ook uh, het luchtruim uh, beheersen. Dus ze hebben raketten aan boord en eventueel het kanon. Maar in principe zijn de raketten voldoende om uh, andere vliegtuigen neer te schieten. Nou het is vaak al gezegd in die voorbereiding op het uh, handhaven van zo'n no-fly zone. dat dan het Libisch afweergeschut, de radarinstallaties op voorhand zouden moeten worden uitgeschakeld. Denkt u dat dat ook gaat gebeuren de komende 24 uur door deze Franse toestellen? Nou, dat was in de, in de golfoorlog. En bij Irak was dat natuurlijk het eerste wat er ging doen. Maar dat kwam omdat destijds toen de tegenstander een heel modern systeem had. Als ik kijk naar wat Gaddafi heeft en ik zie, dan heeft hij toch wel wat oudere systemen. En het aanvallen van die systemen, van die surface-to-air missiles, SAMS. Ja, dat, dat lijkt me niet handig, omdat ik heb begrepen. Dat er geruchten gaan dat hij eh, vrouwen en kinderen rond die systemen verzameld heeft. Eh, de moderne jachtvliegtuigen hebben ook raketten bij, die kunnen op de radarstralen afgaan. En die ploffen dan in zo'n uh, zo systeem. Maar als daar een menselijk schild staat, ja, dan komt Gaddafi gelijk met foto's van, zie je wel, het westen die valt onze vrouwen en kinderen aan. Ja, dus Frankrijk moet in dat opzicht een beetje behoedzaam optreden. Nou, ik denk dat de militaire commandolijn dat goed in de gaten houdt. Uh, kijk, voordat een vlieger ingezet wordt en mag schieten, zit er aan boord van de EWEX gewoon uh, de commandocentrale. En uh, daar wordt gewoon de evaluatie gemaakt. Maar het lijkt mij, die, die SAM-systemen zijn zodanig ouderwets... dat de afweersystemen binnen de, de jachtvliegtuigen voldoende zullen zijn... om niet neergeschoten te worden. En daar bedoel de Fransen mee en de Britten mee. Dan heb ik vandaag van gesproken met onze correspondent in Benghazi. Die spreekt van uh, schermutselingen in de buitenwijken... waar tanks van Gaddafis leger zich ophouden. Op welke manier zouden uh, Fransen gevechtsdoest laten stellen... en Britse en Amerikaanse en Canadezen als die zich straks... Bij de Fransen voegen uh, op die manier het leger van Gaddafi in bedwang kunnen houden? Nou, uh, het moeilijke is dat als je een, een, een slag hebt waar, men, uh, waar tanks ingezet worden, ja, dan kun je over het algemeen wel zien waar uh, welk wie de vijand is. Uh, in dit geval, uh, Gaddafi heeft tanks. De opstandelingen of rebellen, zoals Gaddafi noemt, die hebben, die hebben misschien ook tanks uh, uh, overmeesterd... en zouden ze ook kunnen gebruiken. Dus dat lijkt me heel erg moeilijk. Maar als het duidelijk is dat het Gaddafi-tanks zijn... Ja, dan zal ongetwijfeld zal gevraagd worden, mogen die aanvallen? En dan kun je dat met antitankraketten, kun je die dingen uitschakelen. En, uh, dat, zal, dat zullen ze zeker gaan doen. Maar u moet zich wel voorstellen dat ja, dat, dat is toch iets moeilijker omdat je daarmee, je kiest dan ook direct partij natuurlijk. En dat doen we ook tegen Gaddafi. Ja. De vraag zal ook zijn, als de opstandelingen tanks gebruiken... die ze in beslag genomen hebben... moet je die dan ook zeggen van dat mag je niet doen. Ja, dus het gaat vooralsnog vooral ja. om het beschermen van het luchtruim. Nou is gesproken over het ter beschikking stellen van een Italiaanse basis op Sicilië. Ja. Het mogelijk ter beschikking stellen van het NAVO hoofdkwartier in Napels... als mm -hmm. commandocentrum om van daaruit die westerse participatie te controleren. En ook de inzet van d Deense F-16. Trek je die lijn door. Wat verwacht u aan Nederlandse bijdrage? Nou, kijk, allereerst, het is, het is een regionaal gebeuren. En met name, dat is ook de reden waarom ook de conferentie in Parijs gehouden is. De Fransen die voeren daar de boventoon aan de noordkant van, uh, van Afrika. En dat vind ik ook terecht. Uh, en de Britten uh, zelf hebben een, een geweldige basis op, op Cyprus. Van oudsher al. Uh, Italianen natuurlijk, uh, dat zijn de overburen. Uh, dus ik denk dat dat uh, prima is als je zegt van er moeten meer naties bijkomen... om, laten we zeggen, de internationale solidariteit te donen... dan kan ik me daar iets bij voorstellen. Maar dat goed, dat heeft premier Rutte wel dat... gezegd... dat hij afwacht nu wat de afspraken binnen ja. de NAVO zijn... en op basis daarvan een verzoek zal gaan overwegen. Maar op basis van uw ervaring... wat is een logische bijdrage van het Nederland, de inzet van F-16's? Dat zou F-16's kunnen zijn, maar er zijn natuurlijk, uh, het is maar een, een klein conflict. Het is maar een klein land. Het is maar een smalle strook die beschermd moet worden. En uh, als we met z'n allen gaan staan dringen... Ik zelf zou geen voorstander zijn om direct als eerste F-16's van uh, Nederland te sturen. Uh, tenzij er echt behoefte is aan meer F-16's. Maar de Belgen staan klaar, de Denen staan klaar. De Italianen hebben zelf ook een geweldige luchtmacht. En uh, de Britten en de Fransen hebben uh, ook een hele grote uh, luchtmacht. Dus ja, op een gegeven moment wordt het dringend om uh, wie uh, boven Libië mag vliegen. Dus wat zou dus... Nederland dan wel kunnen doen? Nou, ik denk dat je uh, allereerst de bereidheid moet tonen. En uh, vervolgens, uh, je zou kunnen zeggen. Nou, uh, we hebben Nederlandse mannen bijvoorbeeld in Ewek zitten, in de commandolijn, daar zouden we ook uh, wat kunnen doen. Uh, we zijn heel erg goed in het interpreteren van, uh, van uh, gegevens die uh, vanuit de verkenningen komen. Daar zou je personeel voor in kunnen zetten. Die zou je naar Sicilie op uh, Sicilië kunnen vliegen. Dus dat zijn ook dat zijn allerlei mogelijkheden. Genoeg participatie en wat ongetwijfeld een grote internationale uh, bereidheid wordt ja. om het luchtruim ja. te gaan behelpen. Generaal uit de Berry Makko, ik dank u hartelijk. Graag gedaan, dank u. En daarmee sluiten we op dit moment de ontwikkelingen vanuit Libië af. En Diana, ga jij lekker verder met de sport. Dankjewel Tim Overdiek. Laten we gaan praten over voetbal. <coughs> er is genoeg gebeurd. Beden <laughs> wij, Iemand van de Duren. <laughs> ja. Voetbal International, Marije Randewijk van de Volkskrant en Tom Boot. Uh, zullen we beginnen? Met Ajax. Ja, dat doen we. In de Europa League zijn de laatste acht clubs bekend. Daarbij twee Nederlandse clubs, PSV en FC Twente. En Ajax redden het niet. Het team van trainer Frank de Boer ging met 3-0 onderuit tegen Spartak Moskou. Ik denk dat wij uh, in ieder geval een lesje effectiviteit uh, hebben geleerd hoe dat moet. Maar de andere is dat we gezien hebben als je niet goed aan de wedstrijd begint... dat je dan genadeloos wordt afgestaan op dit niveau... Ik moet mij een voorbeeld geven, de eerste goal, uh, die bal is een uur in de lucht en die jongen kan rustig de eerste bal aannemen. Ja, dat, dat is gewoon met scherpte te maken. En dat hebben we de eerste helft zeker niet gedaan. Ik ben wel blij dat we de tweede helft uh, onze rug gerecht hebben, laten zien wat we wel kunnen, konden. En dat is natuurlijk uh, dat je wel goed kan voetballen en dat je kansen kan creëren. Zag jij dat, Iwan? Dat ze wel goed konden voetballen in die wedstrijd? Ik moet eerlijk zeggen dat ik nou al lang op het andere net zat bij, uh, bij Twente. Voor iets het zo moment. vervelend, ja? Oh, nee, maar die rugrecht, ik heb daarna nog wel gekeken. Het is helaas, het is, niet helaas, maar het is mijn vak. En je moet het dan ook... Uh, uh, maar die rugrecht was totale onzin. Het was al lang beslist. En uh, die Russen deden een stapje terug. En dan krijg je alle ruimte om te gaan voetballen. Het was helemaal geen ruggerecht. Uh, uh, Moskou achterover gaan hangen. En de wedstrijd was al lang beslist. En dan, daar kun je helemaal niks mee afmeten. En, uh, ik uh, kijk op het moment dat Van der Wiel International, dus heel ex International, voor de wedstrijd gaan zeggen: Van uh, nou, we zijn technisch al uh, beter, handig dat kunstgasveld. En Van der Wiel zei na de wedstrijd: Ja, misschien waren we niet scherp. Hadden we het onderschat, want we waren thuis zo ontzettend veel beter. Ze stonden 0-1 en hadden ja. ze verloren thuis. Ja, dan zak ik mijn broek af en mijn onderbroek eigenlijk ook nog: dan, dan, Ga dan niet. Nee. Ga dan gewoon niet en blijf dan gewoon thuis. En uh, wat het, uh, als je het over topsportmentaliteit hebt, dan. En Spartak is de nummer vier van Rusland, hè. Dus uh, Twente heeft de nummer 2 uitgeschakeld en nu ook de nummer 1. Maar dit, is, uh, dit was uh, uh, schandalig met een grote S. Want jij dat ook, Tom? Schandalig? Nou, die opmerking van, van de Wiel, ik kijk in algemene zin, weet ik weinig van voetbal. Maar dit is gewoon een speler van me die zegt, we zijn niet scherp aan de wedstrijd begonnen. Trouwens, Frank de Boer heeft dat ook geconstateerd. En dat is totaal... Onbegrijpelijk, dan moet de boer helemaal verrot zijn. En de les die. Uh, <laughs> ja, maar daar kan ik niks aan doen. Dat, moet, dat, je, dat moet je constateren. Maar de les die Frank de Boer. Hieruit leert, is. Dit moet ik het eerst aanpakken. Die techniek en tactiek moet ik niet aanpakken. Eerst de goede mentaliteit, hoe hun hoofd in elkaar zit. Denk je het dat voor de, dat... de trainer of niet? Ik vond ik vind altijd, ja, we, we, we, ze zijn slecht aan de wedstrijd begonnen. Ja. Denk ik, dan heb je ze op een of andere manier ook ja. niet op scherp ja. kunnen nee. zetten, of kunnen motiveren, of iets nou, in kunnen peperen, of iets kunnen. De arrogantie, ja. de gedachte van we, we gaan ze wel even oprollen. Ja. Ik hoorde de verslaggever nou, zeggen dit, toen het 2-0 was. Die zei, ja. nou, dit hadden we allemaal niet verwacht. Toen dacht ik, ja. ja. welke nee, verwachting ben jij dan aan de wedstrijd begonnen? Nee, maar goed, dat ben ik volkomen met je eens, maar Frank de Boer is wel een jonge trainer die ja. net begint. He, en ik zeg net al, dat is de les voor hem. Ja. He, dat hij niet gelooft in het paradijs of iets dergelijks, maar in die jongens. En toen ik coachte, begon ik al eerst met dat soort zaken. He, met discipline. Uh, met intrinsieke motivatie. Want dit is natuurlijk gebrek aan intrinsieke motivatie. ten aanzien van het elftal. Met zelfkennis en uh, zelfkritiek. Dat soort dingen. En niet met het rondootje. Want uh, dat kunnen ze toch wel. Maar soms denk ik ook wel dat het een excuus is voor gewoon een gebrek aan kwaliteit. Dat is zo. Ze worden ja. gewoon weggespeeld. ook omdat ze, ge ze zijn gewoon ja, kwalitatief. Dat is dan zo. De dus uh, men heeft ook in die eerste wedstrijd. Uh, Iwan zei het al even gezegd. Ajax was veel en veel beter. Dat was volgens mij gewoon niet zo. Nee, maar ik zei net al, een van de puntjes is de zelfkennis. Dus ja. ook zelfkritiek. En dat ontbreekt er nog wel eens aan. Kijk eens naar El, El, uh, meneer El Hamadoui. Ja, maar dit is wel... Uh, de boer is net begonnen. Ik, ik heb Oranje gezien. Uh, en ook een heel erg het idee dat de goede trainers... Ik herinner me nog dat hij zelf als speler dan weer met, met 5-0 in de Kuip had gewonnen. En dan kwam hij voor de microfoon. En uh, och, die laatste buitenspelval was niet goed. Dus, en, en dit was niet goed. En ja, echt onvoorstelbaar. Dus ik geloof wel dat hij dat heeft. En ja, Net als in het leven van veel mensen. Soms kom je in, maak je een enorme blunder of ga je door een enorme crisis. En pas veel later kun je eigenlijk zien... Uh, als je daarvan leert, kom je weer verder. En dit is wat dat betreft. Kijk, ze leveren 60 of 50 goals in met, uh, met, uh, met Suwais aan de hoei. Kunnen we een discussie over hebben hoe en wat. Uh, we hebben verhoeven in de goal. La, laten we netjes zeggen, dat is geen Stekelenburg. Uh, misschien is dit wel uitermate gunstig moment. Als ze het serieus nemen. En daar sluit ik bij jou aan. Van, je zegt de boel is door en door verrot. Uh, dat wil ik niet zeggen, maar met zomaar... nee, de groep bedoel ik. In de groep. Nou ja. ja, het zijn geen topsporters. Als je op die manier, ja. uh, daar ben ik helemaal met je eens. Ik denk wel dat dit een ideaal moment is dat dit gebeurt. Zeker ook dat het de week is waarin. Uh, Kruif binnenkomt waaien. Ja. Dus het, alles kan uiteindelijk als goed in elkaar vallen. En als dit een historisch punt wordt... Hè, van toen verloren we daar 0-1, 3-0... weet je nog wel, bij Moskou... en we lieten ons wegspelen, stel kabouters. Uh, nou, dan, dan heb je er wat aan. Maar wie, dus, wie moet dat oppakken? Frank de Boer. Die moet dat nu oppikken. En zeggen, jongens, zo gaat het niet. Nou, uh, ja, de, iedereen moet dat oppikken natuurlijk. Maar kijk, je moet ook even uh, macro kijken naar de situatie bij Ajax. Wat ontbreekt, de situatie bij El daar kunnen we zes uur over vullen, denk ik, met z'n allen. Daar heeft ja. iedereen wel een mening over. Het is natuurlijk krankzinnig dat er een van de duurste spelers dan thuis op tv zit te kijken hoe, hoe die ploeg er speelt. Zwaar is gegaan. Gevolg van het beleid, er moest heel veel geld goed gemaakt worden. De keeper ontbrak, dus er zijn veel omstandigheden. De boer is er net. Dus wie moet dat oppakken? Dat moet, uh, uh, de hele club moet zich gaan realiseren... hoe je iedere keer in dit soort situaties komt. Nou, ik denk dat uh, als Cruijff zich aanbiedt... en die nu ook komt... Ja. Uh, dan moet het daarop gepakt worden. Want kijk, je wordt nu al vijf, zes, zeven jaar... je wordt je geen kampioen... en ieder jaar weer uh, denk je dat je nummer één bent. ben je al lang niet meer, joh. Ga naar Twente kijken, op het andere net... of naar PSV, een stuk volwassener. Ja. Dus Ajax is helemaal niet zo groot uh, als ze zelf wel denken. En, uh, dus dat moet weer van onderaf opgebouwd worden. Ik denk, Cruijff dient zich aan... Uh, wat heb je te verliezen? Zonder hem ging het ook niet goed de afgelopen vijf, zes, zeven jaar. Dus mij lijkt het wel duidelijk waar het vandaan moet komen. Ja, maar in principe moet de boer het volgens mij oppakken... in deze structuur die ze nu hebben. En dat moet je maar afwachten of hij dat kan. Het is ja. nog een begin aan trainer En dan begrijp ik ook niet dat hij een 35 jaar contract heeft gekregen. Helemaal met je eens. Geen trainer heeft het daar gekund. Uh, de, de structuur klopt niet. Iedere trainer, of nou Adriaans zoals noemen... We hebben het, iedereen kent de hele rij... Uh, het ligt natuurlijk niet alleen in de trainer. Uh, als, uh, als Dion hier moet gaan presenteren en uh, iemand, en iemand dat doet de stekker niet in het ja, dan kan ze ook niet presteren. Dus je kan uh, welke trainer daar ook neerzetten. Het werkt niet als de organisatie, dat weet jij ook wel van je clubs... als daar achter alles een puinhoop is, dan gaat dat doorwerken. En dat is Amsterdam heel lang aan de hand geweest. En mensen zitten daar liever... Het is natuurlijk ontzettend interessant om bij Ajax te werken. Maar, uh, nou, denk je dat wel, wel, je wel raak schiet als je zegt dat Ajax niet zo groot als dat ze zelf wel denken. Hmm. Dat daar natuurlijk voor een deel ook het kern van, van het probleem is. Zelfkennis, hè? Ja. Als, ja, ja. Nou ja, als je maar continu denkt van nou, we rollen op spartak wel op, want we hebben de eerste wedstrijd ook wel aardig gespeeld. Ja, dan ga je dat dus niet Maar dan ga je denk dat dus je dat, dat ze winnen. dat echt denken? Ik kan, ik kan me dat bijna niet voorstellen. Je weet toch heel goed... Ja, ze denken het natuurlijk, want het werd zelfs gezegd. Zowel door de boer als van de wiel. Dus ze denken zo. Nou, de reacties naar de eerste wedstrijd waren ook... dit was misschien wel de beste wedstrijd die we hebben gespeeld. Nou, dat kan ook alleen in Nederland. Want 0-1 verliezen thuis in de Europa Cup. dan is het in Italië, Spanje, Engeland is het echt wel crisis. Maar in Nederland loopt iedereen snorrend weg. Oh, goede keeper had die tegenstander. Jammer dat we niet hebben gewonnen. Onmogelijk. Het gaat daar natuurlijk ook om het resultaat. Het is geen oefencampagne meer. En, uh, en daar, daar zit denk ik alles in. Dat je zo tevreden kan zijn naar zo'n wedstrijd... dan heb je leuk gespeeld en er zijn kansen geweest. En dat heb ik ook wel gezien in die thuiswedstrijd. Het positiespel was ideaal en, en noem no maar eind van de avond staat er 0-1 op de borden. En Moskou die gaat gewoon zingen naar huis. Dus je hebt 0-1 thuis verloren. Je bent tevreden. Nou, ik denk dat dat elkaar al niet... Dat moet elkaar uitsluiten. Dat kan niet. Denk, nou, je, denk je, Ton, dat ze nu echt op dat punt gekomen nee, zijn? Maar, het, het is natuurlijk een moment om te leren. Ze moeten nu. En dan heb je op lange termijn dat voordeel. Maar ik denk het niet. En vooral nee. door de structuur die ze nu hebben. Kijk. Volgens mij is alles in één klap op, opgelost. En daar heb je kruif niet eens voor nodig. Als je een goed technisch directeur hebt. Die het beleid op lang termijn uh, goed verzorgt. En gewoon de trainer, dat is mijn voorstel... maar een eenjarig contract altijd geeft. Hm. En aan het eind van het jaar, die is voor de korte termijn... aan het eind van het jaar gaat bekijken of hij kan blijven of niet kan blijven. Of hij in het kader is gebleven. Nou, zo'n man missen ze. Die technisch directeur... En je kan zeggen van hem wat, wat je wil, maar Van Gaal had daar een ideale persoon voor geweest, naar mijn idee. En ja, die deed het ook al, maar er waren een aantal andere mensen die vonden zichzelf belangrijker die en hebben, die hebben hem ontslagen. zit dus die man die was er. Dus dat is precies wat ik ook zeg: het is ontzettend interessant om bij Ajax te werken, maar uh, de oude Ajax-cultuur is gewoon totaal verdwenen. En, uh, en dat is natuurlijk ontzettend jammer Ik bedoel voor, voor het hele Nederlandse voetbal. Nou, en... dat is het voordeel van Cruijff weer. Dat hij dat probeert weer een beetje erin te krijgen. En daarom geeft, je, ja. la, geeft die man de kans. Maar om te krijg je dat ooit weer zijn. terug? Ik bedoel, de situatie is toch veel ander, heel anders dan 20 jaar geleden... toen, toen ieder jochje, laten we zeggen, 30, 25 jaar geleden... ieder jochje naar Ajax wilde. Er waren de Ajax-talentendagen en iedereen moest daarheen. Want mm -hmm. bij Ajax moest je zijn als, als talent... Nu, denken ze in Enschede, weet je waarom moet ik bij Ajax? Ik ga lekker bij Twente voetballen. Dus die Twente, ik denk ook dat die talenten gewoon veel meer verspreid zijn geraakt over het hele land. Waardoor je wel kan blijven mogen op die Ajax-cultuur waar iedereen graag bij wil horen. Maar dat is gewoon niet meer. Dat, dat, dat, ik geloof niet dat dat ooit nog terugkomt. Nee, maar de Ajax is als je. Ik, ik, ik, ik, ik, helaas ben ik veel te veel met allerlei rapporten en zo allemaal bezig. Daar ben ik helemaal niet zo gek <lacht> op. Maar ik, uh, ik heb een bureau vol uh, rapporten over hoe groot Ajax ook nog onder de jeugd is. En uh, dus de, de, de oude reflectie. Uh, de reflectie van vroeger die is er nog steeds. Daar kunnen ze nog steeds op, op ingrijpen. En clubs kunnen ook te loor gaan. Hè. Dat, er gaat een hele lange tijd overheen. Maar uh, dat is eigenlijk nog steeds wel. En de hele wereld ook nog wel. Alleen, het wordt, ieder jaar wordt het een zwakkere echo. En daarom is het ook zaak. Als je weer terug wil... naar, eh, Ze hebben miljoenen aanhangers in Nederland. Ze zijn Europa het de grootste club. Ajax heeft natuurlijk zoveel betekend voor het voetbal. In 1995, in, in de jaren 70. Dus daar mag wel eens een keer tien jaar tussen zitten. Dat, dat maakt je naam niet kapot maar als dit te lang duurt, dat je accepteert dat je middelmaat bent... en dat is wat er nu al heel lang gebeurt. Ja. Of dat je niet, nee, sterker nog, waar we nu samen op uitkomen... dat je niet door hebt dat je niet allang niet meer de beste bent... en dat eigenlijk veel logischer is dat PSV-kampioen wordt... of Twente of AZ, zeg maar, dat hebben ze nog steeds niet door. Ze hebben, uh, dat zei je ook net al, ze hebben ook pech... de uh, Stekenburg ja. is nu uh, geblesseerd. Maar pech is dan niet dat je die keeper op de bank hebt zitten, natuurlijk. Nee, dat nou ja, de... vind jij de kritiek op, uh, al die kritiek op Jeroen Verhoeven uh, terecht... Nee, degene die hem aan heeft genomen natuurlijk. Daar gaat in principe ook de kritiek uh, naartoe. Ja, als je mij in de goal zet, zal ik ook mijn best ja. doen. Maar ik, ik kan daar weinig aan doen. Ik, ga dan niet, ik had vroeg als kind had ik wel eens nachtmerries... dat ik dan in oranje kwam en dan een diepe bal kreeg en ik kon hem niet halen. En dan had ik mijn droom gerealiseerd, dan stond ik daar. Ja, dus hij kan er niks aan doen, die jongen. Die krijgt een contact. keeper is best wel aardige keeper. Maar uh, hij kan moeilijk zeggen: ik ga er niet staan. Dus, dus, dus, dus het is uh, ook een beetje pech van meer, is natuurlijk geblesseerd, ja. geraakt. En je moet wat je doen. Komt zeg terug, maar. Binnenkort. Maar... Ja, maar het gaat ze wel, de titel kosten natuurlijk. Of ja. hij maakt er een geweldig verhaal van. Nou, ze ja. Dat proeven ze de titel nou, bezorgd. Daar, dat zou fantastisch hof, zijn. Ja, ja, dat hoop ik ja, ja, dat, dat, ja. Dat, dat, dat, dat. dat is een geweldig verhaal. Dus in die jongens zit sowieso een fantastisch verhaal. En, uh, en, uh, maar het is uh, niet voor niets dat hij niet bij Oranje is geroepen. Ja. Ja, precies. Ik wilde dus weten, is die kritiek terecht? En jullie zeggen alle drie ja. Nou, nee, nee, nee, nee, nee, nee ik niet. Niet We, op de, hem? Nee, niet op hem. Ik geloof niet dat je, dat je nu de keeper kunt verwijten dat Ajax is uitgeschakeld in de Europa Cup. geloof niet. Niet dat dat nou de belangrijkste reden was afgelopen donderdag. Dus ik vind dat een beetje... Ik kan niet in de toekomst kijken. Ik weet niet hoeveel, hoeveel punten hij nog gaat verspelen voor Ajax. Maar ik denk niet dat, dat, dat de uitschakeling daaraan te wijten is geweest nee, afgelopen donderdag. Niet. Nee. Dat, dat wil ik nog even gezegd <laughs> hebben. Nee, nee, nee, Zijn we het eens? We zijn de conferenties is het eens. <laughs> het eens? Uh, ton, um, de titel voor Ajax... Hoe denk je, uh, denk je dat dat, dat nog nou, mogelijk ik, is? Ik heb net al, <coughs> ik had veel hoop voor ze. En ik heb ook gezegd, I is wordt kampioen. Maar ik begin het steeds minder te geloven. Want Soares missen, een topper dus. Hamdoui missen, nu Stekelenburg. Op een gegeven moment houdt het op. Ja. En heel simpel is het gewoon dat ze wel twee punten staan op zowel Twente als PSV. He? En PSV heeft nog een fantastisch doorgemiddelde gemiddelde naast ook. Dus je moet dat ook nog eerst maar inhalen. Uh, dus uh, als ik nu eerlijk moet zijn... Doe dat maar eens. Als ik moet eerlijk nu <lacht> zijn, denk ik, denk ik ja, Twente-PSV statistisch dood gewoon. Maar denk ik PSV, wel. Jij, ja, Ivan? Uh, nou, ga ik weer naar de cijfers. Dan kun je het gewoon uitrekenen. Uh, dus is uh, bureau in Nederland, Hypercube. Die zit er heel vaak, uh, heel erg, ook met de WK noem op. Komt heel vaak uit. Daar is het gewoon 1 PSV, 2 Twente en 3 uh, Ajax. Maar uh, aan het seizoen komen er altijd andere dingen bij kijken. Dat weten we allemaal. Volgens, ik weet het uit mijn hoofd. Volgens mij is volgende week PSV en Twente elkaar treffen. Uh, ja... En dan, dan, dan, dan kan het, wie er in een flow komt uiteindelijk, uh, ja. die, die kan er winnen. Dus oh. ik, ik vind het geweldig. We gaan weer een competitie ja, meemaken ja. waarin drie, drie, drie, drie paarden op de finish ja. afgaan. Ik weet het niet. Ik, uh, Ajax is absoluut niet kansloos. Nee, Zondag en, tegen ADO, hè? Morgen? Is dat, nou, dat is trouwens. natuurlijk een hele belangrijke. Want, want iedereen, eigenlijk hoor je al in de voorkommentaren allemaal, iedereen zegt ja, dat kan ADO wel winnen. ADO is moeilijk. Pak je die. Nou, dan doe je ook psychologisch ja. goede zaken. En, uh, en uh, wat dat betreft... Eigenlijk is het natuurlijk niet zo slecht als iedereen zegt. nu En ze staan er vlak achter. Trent en PSV die gaan de komende weken... gaan de schijnwerpers natuurlijk op de Europa Cup. En dat zijn natuurlijk grote avonturen met veel aandacht. We willen allebei heel graag die halve finale halen. Dus ik moet, het, uh, ik moet het nog maar zien allemaal. Dus ik, ik verheug me er gigantisch op. Uh, maandag, aanstaande maandag, dan uh, vindt er een gesprek plaats... tussen Frank de Boer en El Hamdawi. Dan, dan moet de lucht geklaard worden. Uh, Ton, hoe kijk jij daarnaar? Heb nou, ik... ik schrijf een column op voor aanstaande maandag... en de conclusie is gewoon stoppen. He, en tegen, Frank moet gewoon tegen El Hamdoui zeggen... jongen, je bent de beste van de wereld, maar ik ben toevallig coach... en het klinkt niet tussen ons, inpak en wegwezen. He, als El Hamdoui over cultuur gaat praten en zo... er is maar één cultuur en dat is de cultuur van de coach. En daar hmm. moet hij zich aan aanpassen en anders moet hij gewoon weg. Ze kunnen beter, de vertrouwensrelatie is gewoon helemaal, helemaal weg. Misschien komen ze zogenaamd tot een oplossing. Ze kunnen beter helemaal stoppen op dit moment... En dan wordt er wel gezegd, dan hebben we kapitaalverlies. Nee, kapitaalverlies is veel groter als die blijft. Ik vind dat als Coach de uitdaging moet hebben om, om dit, op, dit vlot te trekken. Het dat dat kan gewoon niet zo zijn dat je één speler hebt... die zo'n kon tegen de grip gooit en dat die gewoon niet functioneert. Je hebt hem hartstikke hard nodig. Je hoeft hem niet alle privileges te geven... maar ik denk dat je als coach ook verplicht bent, ook aan je club om daar op een of andere manier een werkwijze te, te, te vinden... waarin iedereen zich redelijk uh, happy voelt. Ik bedoel, waarom heeft hij bij AZ wel kunnen functioneren? Waarom, kan hij dat, waarom heeft hij dat daar wel gekund? Daar moet, daar moet ook iets voor zijn, Er moet een reden voor zijn. Dus ik vind dat dan... Ik vind het ook wel weer, dat moet ook een uitdaging zijn voor een jonge coach... om te zeggen, ik zorg dat dat... Me, dat, dat moet me gewoon lukken. Ja, maar goed, dat ben ik volkomen met je eens. Je moet uh, uh, al dat soort incidenten aangrepen... om te leren, om te verbeteren. Maar... In mijn, uh, laten we zeggen, wat ik nu zeg is, dat is allemaal gepasseerd. En dan moet je een keer een beslissing nemen. Jij zegt, een jonge coach wil. Ja, ik ben een oudere coach. Ik wil, maar er is ook wel eens wat mislukt natuurlijk. Ja. Ja? Heb, je dat, ja, heb je dat ook wel eens gehad? Dat je dacht, dit gaat ja. gewoon niet werken. Ja, maar ik Tot geef ziens. iedereen, maar dan doe ik het meestal heel snel. Hè? En dan geef ik iemand het nadeel van de twijfel. Als ik twijfel, zeg ik jongens, stap me op het. Precies wat ik net zei, stap me op het vliegtuig. Je hebt toevallig de pech dat ik coach ben. Ik kan er helemaal niks van. Maar dat is jouw pech nou eenmaal. Dus heel snel zal je ook je beslissing moeten nemen. En ik denk dat dat, uh, laten we zeggen, dat punt met El Hamdoui. Ik had het net over vertrouwensrelatie. Dat is eigenlijk de belangrijkste relatie tussen mensen. Die is stuk en die komt nooit meer goed. Dankjewel, Tom Boot. Um, het is bijna half zes. We gaan uh, zo dadelijk naar het nieuws. Radio 1. Het NOS-journaal. Met Martijn van Beek. Vier Franse gevechtsvliegtuigen en een EOX radarvliegtuig... vliegen sinds een paar uur boven Libië. De straaljagers cirkelen boven Benghazi, het machtscentrum van de Libische opstandelingen. De stad lag de hele ochtend onder vuur van troepen van Gaddafi. Als ze daarmee doorgaan, worden ze aangevallen, heeft de Franse president Sarkozy in Parijs gezegd... na afloop van een internationale top over Libië. Andere landen bereiden zich ook voor om mee te doen. De Amerikanen zouden zich nog afzijdig houden. Amerika zou wel klaarstaan om vanaf zee doelen in Libië te bestoken. President Sarkozy belooft dat de buitenlandse interventie wordt opgeschort als Gaddafi de strijd staakt en met de opstandelingen gaat onderhandelen. Maar eerder vandaag waarschuwde Gaddafi dat een buitenlandse aanval zal worden vergolden. En tot zover de hoofdpunt. 1 over half zes en dan praten we even verder over de ontwikkelingen in Libië. En dan gaan we eerst even luisteren naar de Amerikaanse president Obama... die zojuist heeft gezegd dat Amerika klaar is om over te gaan tot actie in Libië. Obama is op dit moment op bezoek in Brazilië... en hield daar zojuist een korte persconferentie. Hij zei dat de mensen in Libië moeten worden beschermd. in absence en act met urgency. En ik uh, uh, president Rousseff de stappen die we nemen. Hij heeft de Braziliaanse president uh, ingelicht over de stappen die worden genomen. Die werden genomen vanuit Parijs. En daar was ook premier Mark Rutte aanwezig. En die zei na afloop van het topoverleg daar. Uh, de Fransen, de Britten en de Amerikanen gaan daar nu in voorop. Dat zal naar mijn verwachting ook dit weekend al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 Altijd dus premier Rutte in Parijs in gesprek met Dominique Van der Heijden. Hier in de studio aangeschoven Joris Voorhoever, voormalig minister van Defensie. Goedemiddag. Goedemiddag. Als premier Rutte zegt uh, we moeten eerst even afwachten wat de NAVO gaat vragen, uh, dan weet u als oud-minister van Defensie natuurlijk al lang dat de scenario's over uh, voor eventueel een Nederlands deelname al lang op tafel liggen bij de premier. Wat, wat, wat is nou het meest logische wat Nederland kan gaan doen? Nederland kan uh, politieke en militaire steun geven... aan deze actie van een aantal lidstaten van de Verenigde Naties. Ik denk dat het verstandig zou zijn als er geen NAVO-vlag op wordt geplakt. Want? Uh, dit zijn lidstaten van de Verenigde Naties... die mede op verzoek van de Arabische Liga... en ook op aandringen van de Afrikaanse Unie... Ingrijpen om een volk te beschermen tegen een hele vrede leider, Gaddafi. Dus er kunnen wel NAVO-faciliteiten worden gebruikt, want er zijn een aantal NAVO-landen die hier aan deelnemen. Maar het moet niet een confrontatie tussen de NAVO en Libië worden. Het gaat om mensen in Libië die zelf hun staat enorm willen hervormen, die af willen van een vrede corrupte leider. Maar even antwoord op mijn vraag. Wat kan Nederland het best leveren? Nederland kan met F-16 meedoen. Zou het meest verstandig zijn? Uh, dat ligt voor de hand. Goed, die f 16s daarvan zijn de voorlopers al de lucht in. Franse mirages uh, hebben het luchtruim gekozen boven Libië. Hoe denkt u dat zich dat de komende uren zal ontwikkelen? Um, kolonel Gaddafi en zijn regime is moeilijk te voorspellen. Uh, we weten wel dat hij vreet is en soms hele rare sprongen maakt... Als hij verstandig is, houdt hij op met uh, het beschieten van de burgerbevolking. En als hij heel verstandig is, uh, gaat hij onmiddellijk met pensioen. Maar het is de vraag of deze man daartoe uh, bereid is. Dat heeft hij niet uh, aangegeven, dat hij van verplans, nee, de nee. laatste kogel, de laatste vrouw, de laatste man en dan pas... Ja, het is een geeft hele theatrale man met vele gezichten... Uh, het kan zijn dat in zijn eigen omgeving nou iemand tegen hem opstaat... en zegt, uh, zo kan het niet langer, dit is rampzalig wat, wat, wat er nu gaat gebeuren. Dan is eigenlijk mijn hoop dat er een aantal verstandige mensen om hem heen zijn... die weten hoe de kaarten nu liggen. Ja, maar hoop is snel nou vervlogen in Libië hebben de afgelopen weken. Gezien wat we nu zien in het luchtruim zijn Franse toestellen. Wat zouden die dan vooral moeten gaan doen de komende 24 of misschien wel de komende 48 uur... als ze ook steun krijgen ja. van Groot-Brittannië, ja, Amerika en Canada? militaire middelen van Gaddafi aanpakken die de burgerbevolking bedreigen. Dat kan niet als die tanks al in de straten gevechten leveren... want dan maak je te veel burgerslachtoffers. Je kunt wel vanuit de lucht tankkolonnes, panzerwagens... Commandocentra, munitieopslagplaatsen, ook vliegvelden onklaar maken. Is dat de enige manier om het regime van Gaddafi duidelijk te maken... dat het ernst is met de internationale gemeenschap? Of is dit deze eerste stap voldoende? Ja, als hij uh, nog steeds niet gelooft dat het de internationale gemeenschap ernst is... dan moeten er inderdaad een paar klappen worden uitgedeeld. Uh, want dan komt de boodschap natuurlijk toch wel duidelijker over. Maar dan bijvoorbeeld niet alleen door Amerikaanse, Engelse of Canadese of Franse toestellen, maar... Met name ook via Arabische landen die gaan participeren in deze grote operatie. De deelneming van Qatar, de uh, Verenigde Arabische Emiraten... eventueel Jordanië en Marokko... helpt de brede politieke steun te geven. Ik denk dat hun feitelijke militaire deelneming niet zo groot zal zijn. En op zich hebben Frankrijk en Groot-Brittannië en de Verenigde Staten... nu meer dan genoeg uh, luchtkracht... Uh, om die vreemde luchtmacht uh, van Gaddafi uit te schakelen. Dat begin is gemaakt. De komende 24 uur zijn enorm belangrijk om te zien... hoe kolonel Gaddafi gaat reageren. Over de stap daarna gaan we na zes uur uitgebreid... met uw voormalig minister van Defensie... Joris voorho Voorhoeven, niet kwalijk, doorpraten... als we na zes uur met een speciale editie van het Radio 1-journaal komen. Nu gaan we weer terug naar het sport. Dankjewel, Tim Overdiek. Wij gaan verder praten over voetbal. We hebben Ajax behandeld. Uh, daar blijft het altijd nog genoeg uh, over te zeggen. Maar laten we doorgaan naar Twente. Want voor Twente er na de 3-0-zege in Enschede niets aan de hand. Maar toch uh, werd het tegen Zenit Sint-Petersburg nog spannend. Verdediger Peter Wisscholf. We wisten dat het een, een hele moeilijke wedstrijd zou worden hier. Nou ja, dat is ook gebleken. De eerste helft was er niet zo, had ik niet zo heel veel aan de hand. In één sta je toch ook weer 2-0 achter.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 ja, dat is duidelijk. Het is een prachtige prestatie. Maar heb je ook in het zitten kijken, Iwan? Nou, ik vond het wel spannend. Ik leef er wel heel erg mee. Uh, de Twente is sowieso echt heel erg leuk om naar te kijken... want die leveren enorme prestaties in Europa ja. de hele tijd. Dus daar sta ik echt iedere keer van te kijken. En ja, het raar is, ze hebben dan ook weer zo'n mazzel. En ze moeten een penalty tegen hebben. Ja, ze moeten nee. nog een penalty tegen hebben. Dus wat gaan we nu doen? We zeggen, Twente heeft het weer geweldig gedaan. En, uh, en daar zit nu ook wel een nuance in naar Ajax toe. Waar die in die thuiswedstrijd inderdaad ook wel hadden kunnen scoren. Dus zo dun ligt het. En zo moeilijk vind ik het ook altijd om van week tot week te oordelen... over uh, een prestatie van een club of van een team. En dat is iedere week anders. Maar uh, het was geweldig. En het is voor voorbeeld natuurlijk ook hartstikke leuk dat dubbeltje de goede kant op viel, want daar ging het hier wel over. Want het was eigenlijk echt de betere ploeg. Zie je ze ook nog verder komen, Ton? Uh, kijk, dit was gelukt. Dus dit was zuiver toeval natuurlijk. Nou, waarom zullen ze in de volgende ronde... de kans wordt steeds kleiner natuurlijk... ook niet die uh, toeval hebben? Hoewel, de volgende wedstrijd moet ze al tegen Villarreal. Nou, die schat ik toch wel een stuk, stuk hoger in dan Twente. En ik ben het met uh, Ivan eens... De prestatie die ze tot nog toe geleverd hebben is al fantastisch. En niet alleen internationaal, Iwan, maar ook nationaal. Om dit te handhaven, weer op de eerste ja. plaats... terwijl je kampioen bent en een ploeg die er zo is gekomen. Dus ik heb de uiterste waardering voor Twente... maar ik, ik betwijfel of ze verder komen naar Villarreal. Waar, waar zit het hem in bij Twente? We hebben vorig seizoen alle credits ook aan Steve McLaren gegeven. Hè? Hm. Uh, die is er nu niet meer. Hm. Zit het in de training? Zit het in de spelers? Zit... Waar zit het hem in? Ja, Misschien in de hele structuur van de club. Hè? Dus dat zou best kunnen. Want ik ben ervan overtuigd dat hij niet in McLaren zat. En dat is ook wel, want ik dacht oh. al, wat doet hij daar? En dat is ook ja, dat jaar erop uh, gebleken bij Wolfsburg. Ja. Hè? Ik heb ook bij het, nationale Elft, het Engelse nationale elftal... heeft hij niet uitgeblonken. Hè? Dus waar zit dat in? Misschien in de in toeval, in de toevallige uh, laten we zeggen, samenstelling van de groep. En daar ben ik van overtuigd, en bij Ajax zie je het tegendeel... dat de goede structuur van de club toch op het veld te zien is. En ook het geloof, het geloof dat het kan... Ook, ook, maar ik denk ook inderdaad anticiperen op de toekomst. Weten dat er nu alweer een aantal spelers waarschijnlijk uh, aan het einde van het zoen, seizoen zullen vertrekken en al bezig zijn met opvolgers, uh, daar waarschijnlijk al contacten mee hebben afgesloten. Dat heeft ook natuurlijk voor een deel mee te maken. En ja, op een gegeven moment heb je een. Dat, dat, dat is ook toeval. Een goede groep bij elkaar op het goede moment. Um, een paar goede spelers, dragende spelers, Wisselhof, Brahma, zijn natuurlijk jongens die, uh, die de club goed kennen. Ja, dat gaat op een gegeven moment draaien en dan, dat blijft dan ook wel draaien. En ze spelen ook gewoon hartstikke leuk voetbal. Ze hebben ja. ook een aantal hele Chileke spelers. Uh, die Chatli dat is toch ook een genot ja. om naar te kijken. Ja. Dat, is gewoon, ja, dat is gewoon mooi voetbal. Had jij verwacht uh, iemand dat het zo lang zou duren? Of dacht je misschien eventjes en dan zakken ze weer weg? Nee, de tent wordt echt beloond voor het beleid. en uh, het is, uh, Hans Nijland van Groningen die zegt ook altijd... van je kunt andere rapporten maken, maar de vent die maakt de tent... Zegt hij altijd. En dat geloof ik ook wel degelijk. In de voetbalclub is altijd heel erg ingewikkeld hoor, met dit en zus en zo. En en met een wielrennen ook windtunnels, noem maar op. Maar uiteindelijk is daar Joop Munsterman opgestaan. En die heeft die club uh, van de grond af aan opgebouwd. Mensen meegekregen. En die heeft het gewoon gepresteerd om een fantastische organisatie neer te zetten. En, uh, en te bewijzen dat je met goed beleid... en gewoon uh, eigenlijk weinig fouten maken. Want een heleboel clubs, ook zoals Ajax en Feyenoord... Uh, maken ontzettend veel fouten. Hij, hij maakt gewoon weinig fouten. Denkt vooruit... Dus ik denk ook dat het, precies wat Ton zei, dat dit de beloning is voor goed beleid. Hebben we hier Veen ook gezien, vroeger onder Riemen van de Velde. Iedere trainer deed daar eigenlijk goed. Maakte niet uit wie je daar nee. neerzette. Maar van de Velden ging weg en het werd een puinhoop. Nou, ik denk dat Frank de Boer het ook heel erg goed zou doen als ze hem zouden kiezen. Maar bij Enschede nemen ze niet de onervaren trainer voor 3,5 jaar. Nee. En, en dat is het grote verschil. Dan zetten ze niet van Basten neer. Dat zullen ze nooit doen. Dat is. Dus ik denk er overigens over nagedacht. Hij heeft de trainer internationale ervaring. Wat past er nu bij ons? Noem maar op. Ja, dat soort dingen. Heel vaak directeuren doen heel erg interessant in Nederland. Maar het valt mij heel erg op dat ze vaak veel meer fouten maken dan goed doen. En bij Twente is het toch echt wel andersom. Heb je het gevoel dat ze nog verder kunnen komen? En dan bedoel ik voornamelijk met de wedstrijd tegen Villarreal. Oh, de wedstrijd ja. tegen Villarreal. Uh, ja, dat is op zich niet zo belangrijk. Het is voor hun belangrijk om volgend jaar weer Champions League te halen. Uh, daar, die, dat is natuurlijk veel belangrijker voor de uitbouw van de club. Maar ja, natuurlijk hebben ze kans tegen Villarreal. Zeen, was... Het is een veel grotere club dan Villarreal. En Villarreal is wel een uh, ontzettend leuke tegenstander om te zien. Dat, dat, dat uh, is echt een attractie. Maar. Uh, nee, waarom zou Twente daar uh, absoluut? Alleen, ze moeten wel. Uh... Uh, een goede dag hebben collectief. En het, dat, daar slaag ze voortdurend in op het moment dat we aankomen. We, we hebben ze allemaal niet zien spelen in Europa. Dat, je dacht, ja, zeker, dat ja. kan niet. En dan wonnen ze weer. Ja, en, is het grootste, belangrijkste voorbeeld natuurlijk nou, al. Ja. ja, en, en, en ze, zij slepen wel resultaten eruit iedere keer. Nee, Twente is zeker, zeker niet kansloos. Het wordt echt een happening. Nou, er komen nog een hoop momenten aan uh, waar het om gaat hè, voor Twente. Nou, zeker. BK-finaal <laughs> natuurlijk ook. Ongeveer alles, af. ja. Ze kunnen nog aardig wat, uh, wat prijzen winnen. Gevaar is dan meestal dat je het einde van, je, van de rit met lege handen staat. Maar ja, ik vind, daar moet je niet te veel over nadenken. Gewoon lekker die wedstrijden spelen. Dit is waar je het voor doet, neem ik aan als, uh, als voetballer. Ik vond het wel opvallend dat Luc de Jong, uh, geloof ik, afgelopen week zei. als hij mocht kiezen tussen de titel en de Europa Cup, dan koos hij toch de titel. En dat vind ik dan. Ik snap wel de, de filosofie van de Champions League. dat het heel belangrijk is voor de club en dat er geld binnenbrengt. Maar ja, als je dan vorig jaar een titel hebt gehad, dan zou ik toch zeggen. Europa Cup is toch ook wel leuk. <lacht> is toch ook ja, meegenomen. voor jou. Ja, ja, ja. Dan denk ik, ja, wat is dan de titel in Nederland? Dan denk ik, ja, dan heb je toch. Dan is een de titel in Europa Cup was vroeger dat je dacht, dat is, uh, dat, uh, als je dat haalt, dan, uh, dan heb je het wel gemaakt als voetballer. Maar je ziet toch ook dat die Europa League uh, internationaal toch veel minder hoog aangeschreven staat dan ja. als die, die Champions League. Het is echt een bijtoernooitje geworden, vind ik ook als je ziet uh, uh, aan de ploegen die meedoen. En uh, Glasgow Rangers vindt uh, de wedstrijd tegen Celtic veel belangrijker eigenlijk dan de wedstrijd tegen PSV ja dat was mij over. vrij duidelijk. ja Daarover, PSV um, had het dus eigenlijk vorige week in Eindhoven al af moeten maken. Jermij Lens zorgde er in Glasgow voor dat de Rangers met 1-0 werden verslagen. En de Eindhovenaren de volgende ronde bereikten. PSV-trainer Fred Rutte. Ja, ik denk dat we het tactische denk ik uitstekend hebben gedaan. En, ja, als je tegen een tegenstander speelt dat uh, zeer uh, defensief speelt. Met, uh, ja, met, met, een, met een behoorlijk blok en...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 Ja, op het moment dat we prikten waren we ook gevaarlijk. Ja, dat waren we niet, Ja. Jan een <laughs> beetje lachen, hè? Ja. ja, kijk, dat, uh, ik vond dat hij die tactisch helemaal niet goed had gedaan. Hij had een jongen rechtsbek gezet die ze bijna de, de, de kop kostte. Kosten, ja. uh, races, die hingen. Uh, is een hele negatieve ploeg geworden. Die hingen met 17 man voor uh, de goal. Ja, en dan is het niet zo moeilijk om de bal rond te tikken en goed positiespel te laten zien. Is dat zien. wat we vroeger anti-voetbal anti noemden? Wat ja, dat Rangers, noemt... uh... ja, dat is echt heel jammer. Dat was vroeger echt het Schotse voetbal. Het, uh... Ja, nou ja, anti is gewoon resultaatvoetbal. Je kan misschien ook niet beter, hè? Als je met elf met veteranen speelt tegen een fit team, dan kun je me beter niet aangevallen. Uh, maar het pijnlijke. En, en trouwens, als allereerste, want we zijn steeds kritisch, en dat is ook een goede kant van de journalistiek. Allereerst felicitaties. Want winnen bij Rage is geweldig. Ja. En ik ja. ben er hartstikke blij mee. Topprestatie. Iedereen in Europa ziet dat. Dus dat één. En dan daarna de kritiek, want anders klinkt het heel erg alsof er niks goed was. En dat is absoluut niet zo. Maar ik. Uh... Ik, ik heb toch wel moeite een beetje met als er wordt gezegd... een goed tactisch plan en noem maar op allemaal. Er wordt een bal met, uh, van de lijn gehaald met de hand. Ja. Uh, dat had een rode kaart, een penalty moeten zijn. En daar weer complimenten voor een trainer die het trouwens durft te zeggen... Van ja, dat was rood en een penalty. Dat, want dat zei Rutte ja. he, na afloop. En dat meestal hebben ze het allemaal niet gezien. En weten ze het allemaal niet. En noem maar op. Vind ik prettig. Om de heel, gewoon een keer normaal, normaal zeggen wat op staat. Ja, maar het had nu geen consequenties natuurlijk. Dat hè? Dus dat zeggen. kan je ook wel makkelijk zeggen. <lacht> toch vond ik het prettig. Want dat lukt ze nog meestal niet dan. <lacht> ze zien altijd een andere wedstrijd allebei. Maar. <lacht> En dan had je de wedstrijd gewoon verloren. Wordt het daar 1-1, dan moet je met 10 man verder. Maar inclusief die, die hartstikke leuke jongen daar op rechtsbek. Maar die één nee. grote paniekfactor was, Dat je het gewoon niet gered. Tamata. Dus ja. ook hier weer, uh, het moet wel even meezitten zo nu dan. Maar hmm. verdiende over. Had hij, had hij die niet misschien ook moeten wisselen? Ook een beetje om die jongen zelf, tegen zichzelf te beschermen, laat ik zo zeggen. Ja, hij, wou, hij, hij stelde me op in de filosofie. Als ik iemand anders opstel, dan moet ik, allerlei, punten, moet ik allerlei, allerlei andere mensen van positie laten veranderen. Nou ja, soms pakt het goed uit, soms pakt het slecht uit, laten we het zo zeggen. Ja. En dat weet je van tevoren niet. Hij kan ook de uitblinker worden. Maar ik, in dit geval, pakt het uh, slecht uit. En uiteindelijk, gelukkig, had uh, gelukkig het geen consequenties. Hoe lang, uh, Ton, vind jij dat uh, Fritz Rutte moet doorgaan met, uh, met Berg? Marcus Berg. Nou, ik denk met Berg gewoon stoppen. Want de, men heeft al gezegd, ik heb het niet gezien, dat spelers en meiden... Zelfs in het spel. Dus dan speel je maar met tien man. He, en nou, dat moet het trainer ook zien. Of hij moet dat veranderen. Of hij moet gewoon berg, uh, zeggen: Nou jongen, het, het lukt niet in dit team. He, je bent weer goed, maar het lukt niet in dit team. Uh, mijn bezwaar tegen Rutte is. Hij begon weer met. Tactisch zeer goed gespeeld. Wat zegt een trainer dan eigenlijk? Ja. Ik, ik heb het goed, goed gedaan. gedaan. He, en daar heb ik heel groot ja. bezwaar tegen. Die, ja, want wie bedenkt de tactiek? Ja, en laat men daar eens niet over. Iwan zei net al: juist ja, een slechte tactiek. Want wie zet je? Nou, rechtsbek op, uh, op zo'n plaats. Natuurlijk, zo'n belangrijke plaats. Ja, maar daar heb ik heel groot bezwaar tegen. Uh, op een gegeven moment, en dat doe ik veel sneller als coach. Zal je beslissingen moeten nemen, ook met Berg. En ik zeg nou nog: het nadeel van de twijfel dood gewoon. We moet... Je kan niet aan het eind van de competitie zeggen: ik heb het geprobeerd. Jammer, het is niet gelukt. Maar nee, dus Jasko niet. toch hebben. altijd maar... Ja, nee. Vandaag zal het de wedstrijd zijn dat hij er net in prikt. En ja. dan gaat hij net de hele maand april voor ons een de lopende man scoren. Dat ja. is toch altijd wat je... De ommekeer komt. Hij kan het <laughs> toch wel. Ik bedoel, het, is toch, het is ook ja. geen, het is geen onbeholpen speler die absoluut uh, nee, nee, nee. geen bal het net in krijgt. Nee, maar, maar goed, dat kan je ook tegen die spelers zeggen. Het lukt op dit moment niet. En ik kan niet verder met je. In die, niemand heeft er meer vertrouwen in. Zo is de situatie dan je, de op dit moment. De competitie natuurlijk ook wel gedaan geloof ik vorige week. Heeft die zeefuik die, die, die toch gekomen. Ja in plaats van uh, van Berg. Dus hij probeert het in de competitie wel, dat je dat dan internationaal niet doet. Nou, daar vind ik dan ook nog iets voor te zeggen. Dat je dan zegt, ik uh, kies toch voor ervaring in dit geval. Ja, het levert uiteindelijk helemaal niks op. Dus wat is wijsheid dan? Ik wil van PSV nog wel even zeggen... dat ik denk dat het helemaal niet onmogelijk is... dat die ploeg wel in de finale komt. Ja, ze zijn redelijk volwassen in het spel. dus zullen ze wel behoorlijk geluk moeten hebben. En Benfica kunnen ze al hebben. Dus dan zijn ze al weer een ronde verder. Is lastig, dat weet ik ook wel. <lacht> ja. Ja, maar en dan die... <lacht> is het nog wel één rondetje ja. eigenlijk. Ja, precies. En ja, als je daar helemaal staat... <lacht> ja, dan kan alles gebeuren. <lacht> nou, je lacht er nu om, laten we zien. <lacht> ik vond dat ze nog wel erg onder druk kwamen, hoor. Die laatste, die laatste minuten, terwijl het echt een, een ploeg van niks was... dat, dat Rangers... Ja. Ik dacht dat Rangers gewoon als ze betere scouts hadden gehad... en meteen lange ballen waren gaan gooien... Die de ploeg van dat niks ze... had wel Sporting Lissabon uitgeschakeld. Ja, nee, oké, okay, maar wat er nu stond... dat was toch dat was niet, ik, indrukwekkend. On, niet indrukwekkend... Ja. redelijk onbeholpen. Maar toen ze die lange ballen gingen spelen... toen werd het toch maar wel ze hebben toch ook Champions League gespeeld... Uh, uh. Ik, uh, ik weet het, heb ik even niet verraagd. Ja, nou, volgens dus mij en hebben ze nog aardig wat gespeeld. punten. Twee gelijke spelen en een gewonnen wedstrijd. Tegen Manchester United, ja, mij denk ik, hebben ze 0-0 gespeeld, 0 -0 gespeeld ja, of zo. He? Dus dat hebben ze ook niet zo slecht gedaan. Dat is gewoon prima overwinning van PSV. En ja. met Berg in het elftal. Dus of die nou wel of niet scoort. Ja, je kan hè? alleen maar verbeteren. Hè? Ja, maar <laughs> er is ook meer dan scoren. Wij zien de momenten dat hij ja. niet scoort. Uh, maar het is ook wel heel prettig als jij in het middenveld staat... en degene voor je werkt. En die doet dingen dus wat dat betreft... Ja, ook wel even op Berg. We hebben het van Persie ook gezien natuurlijk in, op het WK. Dat er heel veel druk was om hem eruit te halen. Het kan zich ook, Rutte is een man die heel veel en lang vertrouwen geeft. en Daar uh, is ook wel wat voor te zeggen. Tot zover de Europa League. Laten we uh, ook nog even de Champions League erbij pakken. Bayern München werd afgelopen dinsdag uitgeschakeld door Inter in die Champions League. U hoort Robben van Gaal en Snyder. de hoofdrolspelers in deze toch wel knotsgekke wedstrijd. Etoho, buitenspel lijkt mij. Etoho wordt geen buitenspel gegeven. En de goal is al heel vroeg voor internationale. Ja, dat is helemaal niet te bevatten. Uh, in principe speel je ze helemaal weg in de eerste helft. Zo'n actie van Robben vanaf de rechterkant. Het schot en wat een blunder zegt van Julio César met al zijn ervaring. Komt kom goed op 1-0. Daarna eigenlijk door twee fouten achterin uh, kom je achter. En, uh, daarna heb je een beetje geluk nog voor rust. Dat het geen 3-1 wordt. Mooi gespeeld. Oh, Ribberie, mooi. Ribberie, Ribberie moet dit afmaken. Nee! Eh, dan moet je inderdaad 4-5-1 uh, voorstaan. Alleen, uh, dat gebeurt dan niet. Maar dit kan ook, dit kan ook. En de goal van Gomez. Is die over de doellijn of niet? Nee dus. Ja, en dan weet je uh, dat zo'n ploeg op het veld blijft. En die kan uh, dan wel uh, de kansen benutten. Betoel, Snijder, Snijder, goed schot en de goal. Het is 2-2 en het wordt nog bloed en bloedspannend in München. Dat is lekker. Ik bedoel, als je de, de aansluiting maakt, dan heb je een fantastisch gevoel. Daar is Pandev. Daar is de goal voor Inter. Daar is de goal voor Inter. De manier waarop je het weer weggeeft, ja, dat, dat is echt om gek van te worden. Toen 2-2 stond, bleven ze voor die derde goal gaan. En ja, ik bedoel, als je er zoveel ruimtes laat, dan, dan valt er wel eentje binnen op een gegeven moment. En, ja, compliment aan de ploeg. Ik denk dat we, dat we het echt fantastisch gedaan hebben. Daar waar Bayern het al lang had moeten afmaken in de eerste helft... is er dolle vreugde bij Inter. Ja, je mag deze wedstrijd natuurlijk nooit verliezen. Dat was Louis van Gaal. Wesley Snijder uh, hoorden we even hiervoor zeggen... Dat, uh, dat hij niet begreep waarom Bayern maar bleef gaan. Bleef gaan. Lees uh, uh, kritiek op, op, op de trainer, volgens mij. Kritiek op uh, Louis van Gaal. Nou, ik begreep het gewoon niet. dus, uh, dus uh, En, en, en ik, ja, ik kijk eigenlijk ook niet. Nee. Maar dat is van gaal natuurlijk. En uh, laten we wel wezen, de speelstijl van Inter is nou ook niet waar we allemaal op zitten te wachten. Dus uh, maar die snijder sowieso. Wat een, een, een gigant is dat toch ook. Hè? Die man, die, is, die wil niet verliezen. En dat straalt hij zo ontzettend uit. Dat vind ik echt wel heel mooi. Ik moest echt weer terugdenken aan het WK, waar hij ook... Een rol speelde in die spelersgroep. met van. Nou, wat nou Spanje, wat nou Brazilië, wat nou. Wij, we, we maken ze af. En, en de, weer straalde hij dat uit. En ja. ik, uh, ik vind die man echt steeds beter worden. Dat is bijna on-Nederlands. Ja, zeggen. heerlijk. Ja, ja. Over het Nieuw-Nederlands. Nie laten we het Nieuw-Nederlands doen. Een nieuw Nederlands. Een nieuw -Nederlands ja, maar ja. het is een killer. Hij, ik vind uh, ja. het geweldig. Ja, die man die wil ik in mijn team en niet tegen me. Ja. ja. Ton, uh, begreep jij uh, de tactiek van Louis van Gaal? Nou, ik weet niet of dat de tactiek was. Maar kijk. Als ze uh, voor het doel hadden, uh, uh, helemaal gaan verdedigen. en Inter dan ook gewonnen had, dan hadden ze gezegd. weer een verkeerde tactiek. ze moeten hun eigen spelletje spelen. <laughs> He, ja, dus dat zo... is waar. Het ja, is maar is zo kan goed. je steeds blijven even praten, natuurlijk. <laughs> ja. En uh, Robben heeft, zei dat al. We hadden gewoon in de eerste helft met 5-1 voor moeten staan. He, dus dat was het. Uh, ik bedoel, <coughs> misschien ook onkunde. En in dat verband begrijp ik ook niet... dat Robben zwaar heeft uitgehaald naar de Achterhoede. Die vind ik ook niks, daar heeft hij wel gelijk in. Maar als jij even die paar doelpunten had gemaakt... had er ook niks aan de hand geweest natuurlijk. Hè? Ja. ja. Marije... Uh begrijp jij Van Gaal? Begrijp jij ik, Van Gaal? Dat moet ik, uh, ik denk niet kijken. dat hij veel keuze had. Ik denk niet nee. dat, het dat, dat, wat Ton ook zegt, dat het echt een keuze was om dat op deze manier te doen. Ik denk ook gewoon dat het een onvermogen was. Hoe, hoe kan ik in hemelsnaam naam jongens pandef zo vrij opstormen aan die, uh, aan die rechterkant om die bal in de bovenhoek leggen? Uh, een paar minuten voor tijd, volgens mij is dat, dat, dat kan volgens mij niet. Dat, is, uh, dat kan je als trainer ook niet meer veel aan doen. Wat mij vooral opviel in de tweede helft is dat al die spelers maar gingen pingelen. Die Sveinstrijker ging ergens aan de linkerkant pingelen. Die komen schaf geen bal meer af. Rob eigenlijk ook niet meer. Die ging eigenlijk maar. Ik ga het hier wel afmaken. Er werd ook niet meer samengespeeld. Er werd geen ballen meer achter de verdediging gelegd. Ik dacht, iedereen is hier voor eigen succes bezig. En dat veranderde ook niet meer. Ja, dan krijg je hem waarschijnlijk snel om je oren. Er waren een paar spelers die hadden gezegd. we voelen ons zo vrij nu we weten dat Van Gaal waarschijnlijk na dit. Of dat hij na dit seizoen weggaat. Kan je dat zien? Nou ja, nee. Nee, dat vind ik een beetje een rare conclusie om nu te zeggen... we voelen ons zo vrij dat hij weg gaat en dan gaan we ineens beter spelen. Like Zonder meen. grote koppen in de krant, Ribéry onder andere, voelde zich heerlijk vrij. Ja, ik kan wel iets van voorstellen. <laughs> <laughs> nou, nee, dan ben je gewoon een slechte, maar ben je dan een slechte speler. Of dat van de coach afhangt. Als je dan niet zelf de drive hebt om op dat niveau... Uh, je allerbeste ja. spel te laten zien. Nou, dan ben je volgens mij gewoon echt ook een hele waardeloze speler. Hoe, hoe is zijn, zijn positie nu, denk je, uh, Iwan? Van Louis. ja. Ja, en na ja. dit verlies bedoel ik er dan nog weer even bij? Ja, ja dat, dat lijkt me duidelijk. Bayern moest gewoon ieder jaar kampioen worden... en eigenlijk ook de beker winnen in Duitsland. Er zit zo'n uh, wereld van verschil in... Uh, in de rest. En uh, die posities beroerd. het had beter een jaar eerder kunnen stoppen. Ja. En uh, nee, dit had hem kunnen redden natuurlijk. Hè. Dat ja. was net zo voor verhoeven ja. Ajax-kampioen. Maar het was geweldig als hij nu, nu zo'n verhaal was gekomen dat hij Champions League had gewonnen. Mooi sprookje. Ja, ja. mooi sprookje. Maar hij heeft er gewoon een puinhoop van gemaakt. En uh, ja, als je afrekt op resultaten, is het gewoon een schandalig slecht jaar voorbij in München. En Louis gefaald. Net zoals ja. die bij AZ in de tijd ook heeft gedaan. Ja, maar gebeurt het vaak met coaches. Hè. Coaches Machtig vinden zichzelf op. zo belangrijk. Het geluk wat hij vorig jaar gehad heeft die pech heeft hij nu natuurlijk. Ja. Hè? En zo gebeurt er zoveel dingen gebeuren. Er is aan de tafel, hebben we daarover gepraat. Door toeval... Hij dus ah ja, kaart... had vorig jaar omgeprofiteerd van Robben waarschijnlijk die laatste die, die maanden. Die, die schoten ja, alle scho ballen die ja En nu gaat hij en... er uit voorzorg uit, vond ik ook een beetje dat ik dacht... Ja, uit voorzorg, dat is het belangrijkste was het van het seizoen. Ja, maar dat was ja. een van de vreemdste wissels. Die, uh, dat was weer een robbenwissel. wissel ja, inderdaad. Ik en die kwam er niks erin, altijd in top of uh, zoiets. Ja, ja Dat was helemaal niks natuurlijk. Nou ja, het maakt wel uit natuurlijk. Nee, maar beter dan Robben is er niet. Nee, maar dus als je hem wisselt en dan heb je en, ja en uh, Nou ja, goed. Denk je dat hij er nog uitzit tot uh, het nou, einde van ja, het seizoen? Ja, ik denk het wel. Ze kunnen niet meer terug. Hef, Roemenik heeft pas gezegd dat hij er nog achter staat. Alleen, ik vraag me af hoe de, de, de verhouding nu met de spelers wordt. Want mee, meer vrijheid, kom nou, je had nog even de Champions League kunnen winnen. Maar nu kunnen ze dat echt denken natuurlijk. want een prijs kunnen ze praktisch niet meer winnen. Of ze moeten nog tweede worden in de competitie. Mm -hmm. Dat is nog iets. Maar er staan zeven punten achter, dacht ik. Hè? Ja, maar voor mij is dat nog wel redelijk mogelijk. Ik weet niet hoe het nu staat. Nou, die spelers interesseert het niks. Voor de club is het uh, eigenlijk veel belangrijker dan wat dan ook. Dat is het Jempsliek-speler. is de hele huishouding op ingericht. Er is nooit ook maar één seconde rekening mee gehouden... dat ze dat niet halen. Dus daar... Maar ja, dat zijn spelers misschien niet zo geïnteresseerd in. Maar voor het bestuur het is het echt ontzettend belangrijk uh, einde van de competitie. Maar ja, als het geest dat de fles is... Ja. heb je echt een probleem. Dus ook leuk hoor, nou, Dortmund. Hè? Ja, ik vind het geweldig. Het ja. een soort ja. Willem II dat ja. hij twee jaar later beetje kampioen wordt. Ja. Dat is, die waren failliet, er was niks meer. Nee, ja, maar... over Duits voetbal gesproken. Kijk, hier staat het. Freiburg tegen Bayern München. Uitslag 1-2. Pats, Nou, Kijk. Een idee. Zo. Ja, even een tikje uitgedeeld. Uh, en Haasfout tegen FC Köln. Is nog kans op het kampioenschap of niet? Nee. 6-2. Haasfout tegen FC Köln 6-2. Nürnberg tegen Werder Bremen 1-3 en Hannover tegen Hoffenheim 2-0 en Frankfurt tegen St. Pauli 2- -3. 1. stand, Borussia Dortmund inderdaad, 61 punten. Dan Leverkusen, dan Hannover en dan Bayern München. Om half zeven vanavond Borussia Dortmund tegen Mainz. Ik wil jullie hartelijk bedanken dat jullie hier aanwezig wilden zijn. Um, straks zeg ik u nog even, na zes uur... dan is er een extra uitzending van het Radio 1 Journaal... tussen zes en zeven en vanaf zeven uur... Is uh, NOS langs de lijn naar weer met de voetbalwedstrijden uit de Eredivisie. Ik wens u een fijne avond. NOS langs de lijn op 1. Instituut Itzada presenteert waar gebeurde en wonderlijke vertellingen. Je hoort de voetstappen, kettingen rammelen. Toen mijn oma was overleden heb ik al haar stem gehoord, die riep, ik licht te sterven. Ik was zoveel zwaar onthoofd, maar iets te hoog in de nek. Daardoor bleef het beestjes leven. I'm the chicken, a legend of the West. No farmer's acts, could stop the heart, in his breast. Nieuwsgierig naar meer? Namens het voltallige bestuur heet ik u van harte welkom... morgenavond, kwart over zes, in het instituut Itserda Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Iedereen mentaal weerbaar. Dit is Radio 1.